1 uur. De Radio 1 Sportszomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Volgen de Nederlanders bij het judo. Grol in Verkerk dus. Die kunnen nog voor brons roeien. Twee Nederlandse boten in de finale. De hockeyvrouwen spelen tegen China. De is sport, dressuur en ook nog beachvolleybal. De te kloppen ploeg, of de te kloppen score moet ik zeggen... in de Nieuws en Sportquiz is 96. En de kandidaat van vandaag komt uit Venendaal en heet Piet Dorenbos. Nu eerst het NOS Nieuws, hier is Mark Visser. In Spanje zijn drie vermoedelijke leden van Al-Qaeda opgepakt. Ze hadden explosieven en gif bij zich. Het zou gaan om twee Tsjetsjenen en een Turk... die een aanslag wilde plegen in Spanje. De mannen werden opgepakt in de regio's Cadiz en Ciudad Rea... zegt correspondent Robert Boschaert.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 ToM onderzoekt de vangst. Er is niemand aangehouden. Toevoegen van antibiotica aan veevoer is verboden, omdat daardoor bacteriën resistent worden. Die komen onder meer via de voedselketen in mensen terecht. Een infectie met zo'n resistente bacterie is moeilijk te behandelen. De is weer open voor verkeer. De tunnel was vanochtend enkele uren dicht, wat zorgde voor lange files. Door een storing in het bedieningssysteem van Rijkswaterstaat werkten onder meer de veiligheidscamera's in de tunnel niet. Gisteren was de Schipholtunnel ook al een tijdje dicht, en dat kwam toen door een stroomstoring. Bijna 3 miljoen Syriërs zijn het komende jaar waarschijnlijk aangewezen op voedselhulp, staat in een onderzoek van de internationale landbouworganisatie FAO en het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. De landbouw leidt zwaar onder de burgeroorlog. Het verlies wordt dit jaar geschat op 1,8 miljard. Veel oogsten zijn door het gewapende conflict in Syrië verloren gegaan. Bij chemische bedrijven bij Rotterdam worden de komende tijd onaangekondigde inspecties uitgevoerd. Provincie Zuid-Holland wil zo controleren of de bedrijven wel voldoen aan de veiligheidseisen. Aanleiding zijn er problemen met de veiligheid bij het tankopslagbedrijf Otviel. Het werk daar is vorige week vrijdag stilgelegd. Gedeputeerde Jansen van Zuid-Holland. We kunnen stellen dat in het verleden uh, er misschien te veel papier gecontroleerd is en te weinig fysiek. En uh, dat is ook een van de lessen uit Moerdijk. Ga meer fysiek controleren, ga onaangekondigd controleren, ga buiten werktijden controleren. En dat is precies wat we ingezet hebben en wat we nu uh, op dit moment aan het doen zijn. En die inspecties zijn bij tien willekeurige bedrijven. Op de Olympische Spelen heeft Henk Grol zijn derde partij verloren. Zijn Duitse tegenstander versloeg hem naar Vasari. Ook maar in de Verkerk verloor eveneens in de kwartfinale. Haar Britse tegenstander was te sterk. De Nederlanders kunnen nu nog maximaal brons halen. Zwemmer Jurie Verlinden heeft de halve finales van de 100 meter vlinderslag bereikt. Verlinden zette de negende tijd neer. De beachvolleybalsters Keizer en Van Iersol hebben een derde wedstrijd gewonnen. Ze moeten nu afwachten of ze naar de achtste finales gaan. De kans bestaat dat ze als een van de twee beste nummers drie van de zes groepen direct doorgaan naar de laatste 16 En anders spelen ze een play-off. Tot besluit het weer. Vanmiddag een aantal buien en af en toe zon. Het is ongeveer 21 graden. Morgen komt veel bewolking voor en neemt al snel de kans op buien vanuit het westen toe. Tussendoor soms wat zon en ongeveer 23 graden. Ook in het weekend buien met kans op onweer. ANWB verkeersinformatie. Er staan op dit moment drie files. We staan op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid twee kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer wordt via de af- en toerit geleid...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 Nederland heeft weer medaillekansen vanmiddag. Maar het moet toch allemaal wel even gebeuren? Bijvoorbeeld bij het roeien. We zijn live vanuit Londen... Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. We gaan naar de lichte mannen 4 in de finale. Althans, voorbeschouweracht. Nou, hoe laat gaan ze varen? 10 over 1, dus dat is, echt... uh, over over één, uh -huh. dat is echt over een paar minuten. 10 over 1, nogmaals, dat is echt over een paar seconden. Uh, ja, spannend. Het is een boot met een paar verschrikkelijk leuke kerels erin. De MUDA-tweeling, ook Tim Heijbroek en Rudolf Liefens. Dat zijn gewoon aardige knullen die werkelijk als beesten kunnen trainen. Te keer gaan uh, als, uh, als gekken. Heel veel tegenslag hebben gehad. Uh, vormverlies. We hebben wat, wat ruis op de lijn met de coach. Blessures niet in dezelfde samenstelling kunnen varen. En dat kwam eigenlijk allemaal bij het WK van vorig jaar tot uiting toen ze of ik de D-finales een beetje in moesten, niet eens meer gestart zijn... omdat het ja, uitzichtloos was. Vervolgens heel veel druk erop bij het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi op die prachtige Roodzee in Luzern in Zwitserland. En ja, dit is dan de dag waarop ze toch uh, al die jaren gewacht hebben. Ik denk dat ze in hun achterhoofd altijd wel geweten hebben... en ook de, het vertrouwen gehad zullen hebben om uh, hier toch wel aan de start te verschijnen. Maar je moet het nog maar even doen. Het zonnetje steekt op. Het is opeens warm in de rug en ja, misschien steekt dat zonnetje straks wel op voor Nederland... Er Gouden medaille, dat zal het echt niet gaan worden. De Britten met de broers Chambers-Chambers... met Williams en met Bartley aan boord zijn huizenhoog favorieten. Dan weet je in ieder geval zeker dat als er Britten in je baan zitten... die kansrijk zijn, en dat zijn ze eigenlijk bijna allemaal... dan weet je zeker dat het een geweldige ambiance gaat opleveren. En ja, de wereldkampioen Australië, de Olympisch kampioen is Denemarken. De favorieten zijn de Britten. Kortom, wat kan Nederland in dat veld? Nederland zit in baan 1. Dat lijkt op het eerste gezicht qua omstandigheden... nou niet meteen de meest ideale baan aan de andere kant in Nederland in baan 2, de zware 4 die we eerder zagen... die wist toch te verrassen. En laten we hopen dat deze boot, waarvan toch eigenlijk gezegd werd... een stuntboot, dat hij dat ook in de finale van de lichte mannen 4 zonder stuur... kan laten zien. Dag nou, ik sprak gisteravond uh, papa Muda hier bij het Hollandhuis buiten. Mm. En die zei, ze zouden best ontzettend kunnen verrassen. En daarbij zei hij ook, het is een waanzinnige ambiance. Beschrijf even hoeveel mensen zitten er direct te kijken. Ja, je? Nou, je, hebt het, je hebt het over, over, over 30.000 man. En ik ja. denk dat het er wel overheen gaat inmiddels. Het is uh, wat ik steeds begrepen. Heb. Ik heb die toernooien niet allemaal meegemaakt. Dit zijn ook mijn eerste spelen. Maar de grootste olympische venue ooit... en zeker het totaal aantal toeschouwers... of vergeleken bij Beijing eh, eroverheen gaan bij Peking. Het is fantastisch. Er, is zo, er gaat zo'n roar overheen. Het is wel Britannia rules the waves. Het is af en toe op het vervelende, af het chauvinisme. Ik vind dat altijd prachtig bij Engelsen. Maar als je er op een gegeven moment een week tussen zit... mag het wel een tandje minder. Ja. Het, we komen zo bij jou terug. Ja, doen we, doen we, doen we. Helemaal goed. goed Tien overheen, dan gaan ze beginnen. De bewoners van de Marco Polo-laan in Utrecht die zijn weer thuis... Half een week geleden werden ze, net als andere bewoners van Kanaleiland, geëvacueerd. Dat had alles te maken met die asbest natuurlijk. Colette van Nune was erbij. Colette, waren ze blij dat ze weer naar huis konden? Nou, uiteindelijk waren. Twijfeld hoor. Want um, nou, iedereen had het onderzoek gezien naar hun eigen woningen. Daar was het allemaal veilig, allemaal asbestvrij. Maar mensen maakten zich toch zorgen over het buitengebied. De tuinen bijvoorbeeld. Daarover hadden ze namelijk geen informatie gekregen van de gemeente.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 hebben besloten van we gaan met ze allen naar huis. 80 mensen waren dat in totaal die vandaag naar huis mochten. Bewoners van de Stanleylaan die erachter ligt, uh, die nog niet. Want daar is nog asbest in sommige huizen aanwezig. Uh, dus vandaag ging het echt alleen over die Marco Polo-laan. En de woordvoerder Luc Dietz van de gemeente Utrecht... die vroeg ik naar de uitkomsten van dat onderzoek... in de flat aan de Marco Polo-laan. Ja. Ziet er hetzelfde uit als toen je wegging? Het ziet hetzelfde uit, ja. alleen mijn ramen zijn dicht en mijn gordijnen zijn dicht, dus uh, we kunnen eigenlijk wel zien dat ze hier binnen zijn geweest. Maar ja, het is, we zijn in ons huis. Nou, dit was een bewoner natuurlijk, hè, die uh, vanmorgen haar huis voor het eerst binnenkwam en dus niet de woordvoerder van de gemeente, misschien kunnen we die zo nog even horen, kan ik intussen zeggen dat de gemeenteraadsleden vanmorgen ook zijn bijgepraat door de burgemeester en de wethouder. En uh, burgemeester en wethouder die verwachten dat ze volgende week de bron van de vervuiling uh, bekend kunnen maken. En de raad vroeg verder nog om onafhankelijk onderzoek uh, voor uh, de oorzaak van dit alles. En dat gaat natuurlijk wat langer duren voordat dat uh, klaar is.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 Een, een bijeenkomst gehouden van uh, wat gaan we doen? We hebben nu alles gezien. De, de huizen zijn veilig, de omgeving is veilig. Toen hebben we besloten: van, we gaan met z'n allen naar huis. Ja, dit was dus weer die bewoner. Nou, dat is helaas iets misgegaan. Uh, ik zal even vertellen wat die woordvoerder zei. Die zei: uh, in twee portieks is uh, asbest gemeten. Maar die concentratie die was zo laag dat mensen zich daar absoluut geen zorgen over hoeven te maken. Goed, collega van u, was dat. De quotes moet u zelf in de goede volgorde plakken. We gaan naar het roeien nu. Ja, Ragnar, kom op. De eerste 500 meter de eerste 500 meter van de lichte mannen vier zonder zit er op nog anderhalve kilometer. In Nederland voorlopig in die finale op de zesde plaats. En dat is nog een seconde of tweeënhalve varen dan tot aan de bronzen medaille. Die voor Nederland op voorhand het meest uh, logisch lijkt. De Denen zijn de leiders in de wedstrijd. We weten dat de Denen goed zijn. De Olympisch kampioenen van Peking 2008. Nog twee roeiers over van de boot van toen. Nederland heeft een geweldige eindsprint in huis. Maar heeft ook een geweldige achterstand al van een bootlengte zo'n beetje op de rest van het veld. Nou ik kan nog vertrouwen geven dat Nederland beroemd is en bekend staat om zijn fantastische eindsprint lichte Mannen vier zonden kunnen sprinten als geen ander. Maar je moet jezelf dan natuurlijk wel in een positie brengen dat dat allemaal nog zin heeft. De Denen in baan 4 aan de leiding. Dan de Australiërs in baan 6 op een meter of twee achterstand. En zo gaat het af op de kilometer op het leek van... Eton Dorney het prachtige meer. En de Britten die worden toegejuicht door het thuispubliek. Want de medailles zijn er geweest de afgelopen dagen voor de Britten. De eerste gouden viel ook op de roeibaan. En dat beviel het chauvinistische publiek van Engeland wel. De Denen zijn sterk, zijn aan de leiding. De Australiërs blijven in het kielzog En de Nederlanders toch wel op achterstand. En het leek er al op alsof die baan 1 niet zo gunstig zou zijn. Maar het mag toch niet een hele grote rol gaan spelen. Dat zou heel vervelend zijn voor Nederland dat uh, niet eens nu op de score voorbij komt, een foutje van de computer. Maar seconden achter een uh, succesrijk uh, einde van deze race. En dat ziet er niet goed uit. Ik ben geneigd te zeggen dat de mannen niet hun beste race varen... en hier niet tevreden mee zullen zijn, want we hebben iedereen vol in beeld. Maar de Nederlanders zijn uh, wel erg uh, ver weg en vallen buiten de monitor momenteel. De boot ging na Groot-Brittannië en Zwitserland. als derde door naar deze finale. op deze donderdag 2 augustus. die de man al een jaar geleden met rood omcirkeld hadden in de agenda. Linksom of rechtsom zou die boot met Tigo Muda, met Vincent Muda. de tweeling van 23. met Tim Heijbroek en Roland Liefers. die zou erheen gaan. De Denen komen eraan. Die zijn vanaf het eerste moment goed bezig, goed gestart. En Nederland zit toch met een probleem. Waar is de boot van Nederland? Want Nederland heeft geen enkel ding in te brengen eigenlijk in deze wedstrijd tot nu toe. En die eindsprint, komt hij er of komt hij er niet? Die zal er wel komen. Nederland zal inmiddels toch in contentie moeten komen. Zich een plek moeten creëren van waaruit dan gesprint kan worden. Het gaat hard. Het is een mooie bootklasse met heel veel concurrentie. Met veel sterke ploegen. En staat bekend als een van de lievelingsnummers van het publiek. De boten komen in zicht richting de 1500 meter. Heeft het allemaal nog zin voor de het is ver weg. Het is anderhalve bootlengte tot de leiders in de wedstrijd. Die zijn uit Denemarken. Australië op 2 tiende, Groot-Brittannië op een seconde. Nederland bijna op zes seconden van de leiders. Nou is dat niet zo'n grote verrassing. Maar kijken of de Nederlandse boot met die broers Muda met Heijbroek en Liefens. of die die eindsprint in huis heeft waar we al zo vaak van hebben genoten de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld in 2009 toen er een snoep was op het einde. Een laatste plaats toen in de finale bij de WK in Posnam. Anders was het toen een medaille geweest. Het gaat hard. Het lijkt allemaal nog wat harder te gaan op het water. Er wordt getrapt voor het leven aan die riemige shorts dat het niet leuk meer is. En het doet heel veel pijn, zeker ook bij Nederland, dat te ver achter ligt. Ik geloof er niet meer in dat ze die Denen en die Britten en die andere ploegen... er op een bepaalde manier kunnen gaan bijhalen. We moeten het zien. Hoe lang is het toch? Tot aan de finish. De laatste 250 meter. Want daar fietsen de Nederlanders aan de zijkant langs het bord van 1750 meter. Er is een sprint. Maar die lijkt wat minder goed dan de afgelopen jaren. De Britten melden zich vooraan in het veld in baan 3. En zouden de gouden medaille wel eens kunnen gaan pakken van de Denen? Afpakken wordt het dan, want de Denen lagen zo lang aan de leiding. Nederland gaat hier geen medaille halen. Want het zijn de Australiërs die er het beste voor staan. De Zuid-Afrikanen die er het beste voor staan voor een bronzen plak. Hoewel, het wordt nog spannend en in baan 5 komen die Zuid-Afrikanen. De langs bij de Britten en ook bij de Denen het zijn de Zuid-Afrikanen in.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 Vanaf het begin achteraan in het veld. Hebben nooit een move kunnen maken naar voren toe. En misschien hebben die broers Muda, Heibrok en Liefvend, zich wel een beetje verkeken op de echte kracht van het veld. Zuid-Afrika zorgt voor een daverende verrassing door deze medaille op te eisen. Twee man gaan nu staan in de boot. Het is prachtig om naar te kijken. De Engelse wordt de mond voor even gesnoerd. Maar de race, die was prachtig. Het uh, nummer When You're in Love with a Beautiful Woman, <laughs> dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, we gaan een uh, sportvis. Ik wist ja, spelen. Ja, zeker. dat doen we met Piet Doornbos. En die zou zo bij Dr. Hoek uh, hebben kunnen meedoen. Want hij is waarnemend huisarts. En uh, Piet, goedemiddag. Goedemiddag. Je weet het, hè? Dr. Hoek en de medicine show hadden we vroeger. Uh, 62 jaar woont in Veenendaal. Uh, waarnemend huisarts? Wat, wat, wat betekent dat? Hallo. Ja, hallo. Ik hoor jullie heel erg zacht. Hallo, hier Londen. Hallo, Hilversum. Ja, hier Hilversum. Beter te horen, Piet. Anders moet je echt met je oren naar de dokter, hoor. Nou... Dat is echt heel uh, duidelijk in de microfoon. Nou... Is het beter? Ja, nu, nu zijn jullie weer te hard. Nu zijn we weer te hard. <lacht> Oké, okay. okay. ja. Um, maar je bent waarnemer, begrijp ik? Hij neemt alles waar. Ik neem alles waar. Ja. ik heb uh, alle kranten gelezen. Nee, ik ben gestopt als huisarts uh, vorig jaar. En uh, ik geniet nou van heel andere dingen. En dat is bijvoorbeeld? Uh, nou, mijn gezin. Met name de twee kleinkinderen. Uh, ik sport weer veel. Uh, we gaan veel naar het huis in Frankrijk. Kortom, uh, het leven lacht, lacht ons toe. En een beetje quizzen tussendoor uh, is ook niet verkeerd. Misschien 96 punten is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. Die moeten eruit. Ik sta met mijn oren te klapperen, dus ik weet echt van niks. Dat wij ook helemaal niet zijn geïnformeerd over dat er asbest is gevonden, dat vind ik eigenlijk wel een slechte zaak. Een brief of wat? Nee, helemaal niet. Ze hebben nou iets gevonden in Utrecht, opeens lijkt het wereldnieuws. Asbest, ja. Nou, dat vind je denk ik in elk huis wat 30 jaar ouder is. Het lijkt wel alsof er nu opeens overal asbest wordt gevonden. Zo moesten in Twente 18 woningen worden ontruimd... nadat er in de buurt brand was uitgebroken... en mogen een aantal studenten hun woningen in Wageningen voorlopig niet in. De vraag. De meeste bewoners werden geëvacueerd uit een anti-kraakband... naast een verzorgingscentrum. In welke gemeente was dat? Rotterdam Hoogvliet. Helemaal goed. We gaan naar vraag 2. In Utrecht begint het asbestdrama op zijn eind te lopen. Bewoners van welke straat in de wijk... Marco Land. Mogen vandaag weer terug. Dat is goed. Marco Land. We gaan naar de sport... Behalve natuurlijk het succes van judoka Edith Bos... was het voor Nederland een teleurstellende dag gisteren bij de Spelen. Welke zwemmer zorgde s'avonds bijna nog voor een stunt op de 100 meter vrije slag... maar moest 800ste van een seconde sneller zijn voor het brons? Verschuren. Sebastian Verschuren werd dus uiteindelijk vijfde. Goud overigens ging naar de Amerikaan Nathan Adrian. Vraag 4. Schandaaltje gisteren bij de Spelen. Acht deelnemers van welke sport werden met pek en veren uit het toernooi gegooid... nadat ze opzettelijk hadden geprobeerd te verliezen? Beth Mindon. Ja, dat is goed. Vanwege een gunstige speelschema in het vervolg van het toernooi... wilden de vier het dubbels het liefst verliezen. De acht kwamen uit Zuid-Korea, China en Indonesië. Hij is rustig, hij is goed. Hij heeft in de tussenstand op dit moment vier punten. Piet, we gaan verder met de vraag vijf. Ja, nu een komt hij Nee, die komt helemaal ja, niet. Ja, die roept over je. komt niet. Piet, nou toch, roep het nou toch niet over jezelf af. Doe het nou niet. Een fragmentje. Wie is hier aan het woord? Ook al is dit gewoon echt een zware teleurstelling... voel ik me nou uh, meer, meer dan kloten... Maar uh, ik ga nog via keer door en uh, nogmaals, een plak die gaat komen. Want ik weet dat ik het kan. Wie was dit? Ik denk de schermer, maar ik ben zijn naam kwijt. Denk eens uh, heel goed na. Uh, gut, hoe heet die vent nou? Uh, we mogen de schermer niet goed rekenen. Nee, van de de jury. Ja, we hebben een enorm uh, kritische jury, maar wel terecht hoor, want rechtvaardigheid voor alles. Bas Verweilen was zijn naam. Ja. Vraag In datzelfde schermen werd voor een stunt gezorgd. 26-jarige Limardo Gascon heeft zijn land na 44 jaar wachten... eindelijk weer een gouden plak bezorgd. Uit welk land komt deze Limardo? Oh. Um, ik denk Zuid-Amerika, maar Colombia? Colombia. Had, had gekund. Nee, het is Venezuela. Tweede keer goud in de geschiedenis van dat land. De eerste keer was in 1968... Van hem ook moeilijk. Maar goed, je blijft op vier staan. Het kan nu heel hard gaan met uh, het beantwoorden van de vraag... die uh, met geluidsfragmenten wordt gelardeerd. In totaal vier hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Eén uh, keer mag je stop zeggen. Als het dan over en uit is, dan is het daadwerkelijk ook over en uit. Er is geen herkansing. Hier komen de momenten. En zeg stop als je denkt dat je het weet. Vier. Met mij valt wel te spotten. Drie. Voor 300 miljoen euro ben ik van jou. Stop. Zeg het eens. Airbus 380. Yes, sir. Helemaal goed. Ja. En dat is prima. Je hebt in totaal zeven punten. En dat betekent uh, voor een totaal van 96 dat je 14 vragen goed zal moeten hebben. Hier zit de jury uh, met de ogen te draaien om te <lacht> kijken of het goed is. Maar één ding kan je me niet ontzeggen. Rekenen lukt nog steeds buitengewoon goed. Uh, we gaan straks de tweede ronde spelen. Dank je wel. Oké. Okay. Toen met uh, Liverpool-Rain. Nee, nee, nee. oh, no, sorry, het is Whalen natuurlijk met Nothing to Lose. Uh, we we zijn, ja, ja we, we slaan hele nummers over. Helemaal goed, Whalen natuurlijk. Nothing to Lose. Nou, kijk hier, Piet of dat gaat lukken. 62 jaar waarnemend huisarts te Venendaal. Uh, 96 is de hoogste score. Je hebt net 7 neergezet in de factor. En Jack heeft het heel snel uitgerekend, inderdaad. 14 zijn er dan nodig om daar overheen te komen. Maar meer is nog beter natuurlijk, want er komen nog een paar kandidaten voorbij deze week. Ja. Ben je er klaar voor? Uh, zo ongeveer, ja. ja. We hebben 90 seconden de tijd, veel vragen dus. Wij proberen ze zo snel mogelijk te stellen. Je geeft het goede antwoord of je zegt pas. En de vraag moet helemaal uitgevraagd uh, worden. Hm. Goed? Ja, prima. Hoe heet de, de Amerikaans? Oh, ik zit altijd met die dier. Verschrikkelijk. Hoe heet de Amerikaanse wielrenster die goud heeft veroverd op de Olympische tijdrit? Armstrong. Goed. Welk koffiebedrijf kampt met fraude bij de Braziliaanse activiteiten? Douwe Egberts. Dat is goed. Het aantal meldingen van agressie en wat voor vervoersmiddel is in Vliegtuigen. Met 10, ja, met 10% gestegen. Hoe heet het Russische vrachtschip dat in recordtijd het ruimtestation is heeft bereikt? Is goed. Wie is volgens het blad Vanity Fair nog steeds de beste geklede vrouw ter wereld? Uh, Geen idee, mijn vrouw. Ja, Kate Middleton. Belgische jongeren hebben in een bos bij Maasijk wat voor wapens gevonden? Bezoekers. Goed. Leden van welke Griekse extreemrechtse partij hebben op het plein voor het parlement gratis eten uitgedeeld? Uh, de partij van de radicalen of iets dergelijks. Nee, gouden dageraad. De ja. landen van welk fonds zijn gisteren met gemengde gevoelens ontvangen? Uh, um, voor de cultuur. Mm, ja, fonds voor ja. Goed. Hoe Goed, heet zei. de burgemeester die gisteren in Londen bleef steken op een top? Johnson. Ja. In welke stad hebben twee oplichters dinsdag een man thuis beroofd van vijf kostbare schilderijen uh, huizen? Als in Den Haag. Een man is opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij via Twitter welk evenement in Amsterdam heeft bedreigd. Gay Pride. <hums> ja, is goed. Orthodoxe Joden in welk land zijn niet langer vrijgesteld van de dienstplicht? Israël. Goed. Welke provincie wil opheldering over het plan om de financiële afdeling van het Ministerie van Defensie te verhuizen naar Utrecht? Uh, Drenthe. Nee, Limburg. Op welke snelweg werd gisteren een neergeschoten man aangetroffen? Uh, 13. Goed. Ja, de verjaardag van de Britse koningin Elisabeth is niet langer een officiële versdag. Op welk eiland? Engeland. Nee. nee. Goed dat je die Fiji. nog stelde, Jack. Want in het begin had hij had het nadeel van uh, dat we iets uh, zaten te, ja, te treuzelen. Ja, ja, ja, ja. Um, maar het antwoord was niet goed op die laatste. Dus die tellen we nu mee. Kom op 10, hè? Ja. 70 in totaal. Ja. Toch wel goed, eigenlijk. Was. Wat? Ja. Ja, dat, ik vind het, het is... wel goed. Ja, ik ook. Ik ben heel, heel, heel. He, wij zijn al twee oude mannen, Jack. Dus, uh... Jij bent een stuk ouder, zeker een jaar. Jij bent van 50. <laughs> ja, klopt. 27 december. Ja, en jij? Ja, dat zeg ik niet. <laughs> heel goed. Wij gaan naar het nieuws, want uh, we hebben een hele strenge uh, regisseur vandaag. Oké. Dank je wel. Hier is Mark Visser. Ja. Minister De Jager heeft namens het kabinet... absolute steun uitgesproken aan het overeind houden van de eurozone. Probleemlanden in Zuid-Europa moeten dan wel doen wat ze beloofd hebben... en structurele hervormingen doorvoeren. De Jager zei dat tijdens het Kamerdebat... waarvoor de financieel specialisten hun vakantie hebben onderbroken. In een stad in het noordoosten van China... heeft een jongen van 17 acht mensen doodgestoken. Vijf mensen raakten gewond. Tiener was woedend omdat zijn vriendin het had uitgemaakt. Chinese politie heeft de man overmeesterd. En in Spanje zijn drie vermoedelijke leden van Al-Qaeda op. Verpakt. Ze hadden explosieven en gif bij zich. Ze gaan om twee Tertsjenen en een Turk die een aanslag wilde plegen in Spanje. De Spaanse politie vermoedt dat tenminste één van hen... naar een trainingskamp van Al-Qaeda in Pakistan is geweest. Tot zover de hoofdpunten uit nieuws. Snel naar het groeien. ANB-verkeersinformatie. De A7 Hoorn richting Amsterdam is dicht bij Purmerend. Er ligt een lading wiervoerder op de weg. Het verkeer moet er via de af- en de oprit langs. Er staan twee kilometer file. De A50 arnhem os staat voor knop Ewijk wijk vier kilometer. Dit is de Radio1 Sportzomer. De vrouwen acht met Rachna niet meer. We komen erin, Jack, op een kwart van de race. Nederland als beste gestart en inmiddels op plek 2 achter, achter de sterke Amerikanen. De regerend wereldkampioenen, olympisch kampioenen. En wat kan Nederland richting het eindpunt in deze race? Dit was de boot waarin de medailleverwachtingen toch vooraf aan de Olympische regatta het hoogste waren. Maar Nederland is wel wat terrein aan het verliezen. De Amerikanen een halve boot voorsprong op de rest van het veld. Met bijvoorbeeld ook de razend snelle Canadezen in bah aan vier. De Nederlanders in 2, de Amerikanen in 3 en de Canadezen in 4. Dan de Roemenen ook nog podiumkandidaten, toch vooral voor Brons in baan 5. Prachtrace die maar één keer in de vier jaar voorbij komt. En het is een gek moment om je dat te realiseren. Ook misschien vanaf deze plek wel naar links kijken. En dan pas over vier jaar een nieuwe kans om een medaille te veroveren. In dit prachtige grote nummer. Met die grote boten die op je afkomen als bommenwerpers zo'n beetje. Uit van die oude oorlogsfilms. Heel zwaar dreunend komen ze op je af met hoge snelheid. En de Amerikanen zijn er tot nu toe het beste in. Lopen een beetje met de neus omhoog. Zijn van de week een van de Nederlandse roeisters. Zeggen niet zoveel. Stralen uit dat ze superieur zijn. En het is een beetje dat ze dat ook zijn. Ze hebben het uitgevonden lijkt het wel. En het is nog zo ook. De Nederlanders op een derde positie inmiddels. De Amerikanen bijna een boot voorbij de Canadees. Nederland op een bronzen plek. Maar denk nog eens even terug aan die vorige race in Peking. Toen Nederland vanuit het achterveld kwam op sprinten naar Olympisch Zilver. En had het toen wat langer geduurd, dan was het misschien wel goud geweest. Canada 2,3 seconden achter de Amerikanen. Nederland op 2,7 seconden. En daar dan een anderhalve seconde achter de Roemenen. Nederland in ieder geval op bronzen koers. En dat is waarvoor in principe van tevoren is getekend. Komt daar nog iets bij, dan is dat pure winst. De boot wilde snel starten, meteen in het goede ritme komen... en meevaren met de rest van het veld. En dan maar zien waar het schip strandt. Vanmorgen nog problemen overigens in de boot... Toen er een werd ontdekt. Een stukje epoxy wat materiaal van de boot had losgelaten. En dat zorgde nog wel voor wat consternatie op zo'n Olympische finale dag als vandaag. Donderdag 2 augustus 2012. De dag waarop het moet gebeuren. De Amerikanen die zijn ver uit zicht. Ook voor de Canadezen. Nederland nog altijd op een bronzen koers. En de Roemenen in baan 5 hebben toch wel een probleem. Want er is een achterstand vergeleken bij de Nederlanders. Als we afgaan op het meetpunt. Het volgende in de wedstrijd. Veel mensen langs de kant, dat hebben we vaak gezegd. Het is hutjevol, mutvol aan de zijkant van deze Olympische roeibaan. En Nederland strijdt om het zilver. Zoveel staat wel vast. Heeft denk ik de tweede plaats in de race ook wel zo'n beetje te pakken als we afgaan op de streep. Halverwege de race dus. En de Amerikanen, wat zijn ze goed richting al de 1500 meter zometeen. Ze zijn wereldkampioenen geworden in 2006 op dit water. Op Eaton Dorney Lake bij die en in Nederland inmiddels weer op de derde plek. Maar het lijkt erop alsof er een medaille gaat komen. Want de Roemenen, van wie veel werd verwacht, die zijn helemaal nergens te bekennen. De drie booten hebben inmiddels een bootlengte voorsprong op de rest van het veld. En die medaille voor Nederland die komt op deze manier wel heel dichtbij. er geweest in januari bij slagvrouw Annemiek de Haan. En dat was een tegenslag, de hernia-operatie van Nienke Kingma. Een van die zilveren vrouwen van... Peking 2008 kwam er nog overheen. Maar Nederland heeft de focus altijd gehouden onder leiding van Susanne Chees Is altijd blijven gaan en heeft voor de rest niet veel gehad. Maar ja, zo'n hartrippenprobleem, dat hakte natuurlijk bij al die vrouwen wel in. Ze hebben dat stilgehouden om voor de rest geen slapende honden wakker te maken. En vandaag lijkt het allemaal tot een eruptie te komen. Nederland op bronzen koers. De Amerikanen vooraan. Zijn de afgelopen jaren verschillende keren hardop gejaagd door Canada. Maar ik denk niet dat die ploeg het kan brengen. Jacobine Veenhoven. Kingma, Achterberg, de Groot, Repelaar van Driel, Beldenbos, Bouw, de Haan en Anne Schellekens. De stuurvrouw, moet aanwijzingen geven. In Nederland lijkt die Roemenen wel kwijt te zijn. Het gaat hard. Het moest vandaag gebeuren en het lijkt ook te gebeuren. Het zal het tegenvallende roeitoernooi niet goed maken. Maar het zal een pak van ieders hart aan de zijkant zijn. Waar ook de Nederlandse ploeg voltallig zit en inmiddels al applaudisseert voor het brons. Want het gaat niet meer fout. Het zal een pak van ieders hart zijn dat het nog goed komt. De Nederlanders in de race voor het zilveren. Over. De Canadezen hebben het moeilijk. En Nederland komt met die punt van de boot nog dichtbij. Amerikanen halve boot voorsprong. Canada jaagt door en het is dus de Nederlanders kwijt. Nederland gaat een bronzen medaille halen. Met een gouden randje als je in ieder geval nadenkt over de problemen die er zijn geweest. Dit is waar we vooraf op hadden ingezet met de vrouwenacht. De handen gaan de lucht in in het middenschip van Nederland. Mission accomplished zouden ze hier zeggen. Eindelijk een medaille voor de vrouwenacht die de Hoge verwachtingen dan toch heeft waargemaakt. Na een moeizaam wereldkampioenschap met ziekte en problemen voor het jaar. Net de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Nu zijn er de felicitaties aan boord. En die Amerikanen, wat waren ze weer oppermachtig vanaf het begin. Alleen de start, daarin was Nederland even voor. Maar Nederland pakt brons en heeft eindelijk een medaille. Het is de ploeg gegund. Na alle problemen die er geweest zijn. Dat is mooi. Brons voor Nederland erbij op deze dag. Uh, dan iets anders. Overlast voor het verkeer op de A7 bij Purmerend. Bij de afslag Purmerend-Zuid ligt het wegdek bezaaid met paardenvoer. De korrels zijn van de vrachtwagen gevallen. Lenny Beijerbergen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de politie Zaanstreek-Waterland. Hoe groot is de overlast daar? Nou, dat is echt een flinke overlast. Uh, ik kan vertellen dat de chauffeur over de Rijksweg uh, A7 reed... Uh, van Horen naar Zandam En hij zag een grote stofwolk achter de vrachtwagen. En toen parkeerde hij uh, zijn vrachtwagen op de vluchtstrook. En toen is hij er dus achter gekomen dat uh, al dat dierenvoer uh, ja, uit de vrachtwagen is, uh, is gerold. Waarschijnlijk dus heeft, hij... heeft de laadklep niet goed dicht gezeten. Dus hij heeft daar een flink lang spoor ook gemaakt. Want hoe lang duurde dat voordat hij erachter was? Uh, nou, ik weet niet precies hoe lang dat uh, geduurd heeft. Maar ik weet wel dat uh, het wegdek uh, ja, zo'n drie kilometer uh, ligt bezaaid met dierenvoer. En wat zijn dat? Dat, zijn gewoon, dat is gewoon paardenvoer, zoals, uh, uh, zoals we dat kennen van nou ja, Ankie van Grunthe. Ja, wat ik gezien heb op foto's is dat het, ja, het lijkt echt op bix. Ja, ja, maar dus dan dat, iets groter. Ja, ja, het zijn grote, grote brokken. Ja. En er is nog wel uh, een ander klein ongeval geweest daardoor. Uh, er was één personenauto die raakte uh, in de bocht, uh, in de slip. En die is dus tegen de vangrail terechtgekomen. Die is dus uh, als het ware uitgegleden uh, op, uh, mm -hmm. op dat paardenvoer. En uh, nou, gelukkig is er alleen blikschade aan het voertuig en is de bestuurder niet gewond geraakt. Zijn het een deusje vol geweest te zijn, hè? <lacht> o, dat wist ik niet. Ja. O, nee. Dat is uh, een van de befaamde grappen van Jack van Gelder. Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> uh, uh, nog even, mevrouw Bijberg, want hoe, lang, hoe lang blijven de problemen daar op, de, op die plek bij Purmerend uh, Zuid? Nou, de, de wegbeheerder, dat is Rijkswaterstaat, dus zij zullen uh, ja, wel zo gauw mogelijk bezemwagens inzetten om, uh, om al het dierenvoer van het weg te krijgen. Mm -hmm. Maar dit zal nog wel uren gaan duren. Um, er is wel één rijstrook open uh, waar het verkeer dus, uh, dus langzaamaan kan doorrijden. Er is dus natuurlijk wel een snelheidsbeperking ingesteld. Ja, maar ook in de avondspits zal er dus overlast zijn? Ja, dat vermoed ik wel, maar daar kan ik uh, geen zekerheid nog over geven. Nee, goed. Uh, nou, iedereen weet het, als die daar langs moet, uh, toch maar even een andere route intoetsen in de navigatieapparatuur. Purmerend Zuid, daar is het gebeurd op de A7. Hartelijk dank voor de uitleg, Lenny Bijenbergen van de politie Zaanstreek-Waterland. Hé, hey. je hebt al aan, kon deze. Ja, ik denk we kunnen. Liverpool Rain. Stuck in van, as far away as I possibly can. Stuck in a mood, so far away, that it couldn't be good. My back her net it rains. Screw England, screw the coming insane. We travel in vain, the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool. Range. Stick by you forever. You can do it in vain.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 Look at the heroes, the Liverpool rain. I'll stick by it forever, you forever, do it in vain. You travel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 Ja, dit was duidelijk, dit was Waylon niet, uh, dit was Raccoon. Opgenomen met... in de Abbey Road Studios, hè, dit nummer. Ja, het leuke is, ik uh, ben geregeld in Liverpool voor allerlei voetbalwedstrijden. Ik heb echt een keer een foto aan vrienden opgestuurd van... ik ben nu in Liverpool en de zon schijnt, want het is uniek. Vandaar ook dit nummer Liverpool 1. Ed van de band bij de paarden en uh, dan gaat het over dressuur... en dan gaat het over Ankie en Brok op de weg... Brokken op de weg. En uh, die zouden misschien heel welkom zijn voor deze paarden als extra krachtvoer. Maar goed, dat, uh, die zijn hier heel goed ondergebracht. Vooral die 18-jarige Ruins Salinero. Het oudste paard uit het deelnemersveld. Ze zijn net aan de proef begonnen. De Grand Prix-proef. De verplichte figuren. We krijgen nog op uh, dinsdag de Grand Prix Speciaal. Ook verplichte figuren. Maar dan nog van een iets zwaardere orde. En uh, die twee resultaten samengesteld bepaalt dan de uh, verdeling van de landenmedailles. En dan hebben we later vanmiddag nog aan start. Want we hebben vandaag twee start voor Nederland. En... Morgen ook nog twee. Patrick van der Meer die rijdt niet mee hier voor het landenklassement, maar individueel. En ik zal nu niet vermoeien met allerlei regeltjes, maar de beste 18 uit die klassementen opgeteld... die gaan dan uiteindelijk voor de kuur. En die is dan volgende week donderdag als slotstuk van de Ruiterspelen hier. Aki rijdt Salinero, waarmee ze twee, op een rij twee gouden medailles haalden. En met Bonfire, de legendarische Bonfire, haalden ze daarvoor nog een gouden medaille. Het is haar, zijn haar zevende Olympische Spelen en dat is een unieke situatie... Zoals hij de punten krijgen van die in dit geval zevenhoofdige jury... dat is nieuw bij de Olympische Spelen. We zagen dat al bij het EK vorig jaar in Rotterdam. Maar nieuw is dat we een zevenhoofdige jury hebben. En nieuw is ook dat er halve punten worden gegeven. En dat uh, wordt nu uh, uh, behoorlijk gebruik van gemaakt door de juryleden. Ze is nu zeg maar zo'n minuutje onderweg. En dat ziet er met beeld goed uit. Oké, okay, op de roeibaan van Iten zorgde de mannen 4 zonder voor een verrassing. Met het bereiken van de Olympische finale hebben de Oranje Mannen het eerste doel bereikt. Rachter Niemeyer sprak met Michiel Versluis. Iedereen aan de kant kijkt naar jullie race en denkt... nou, een ploeg in de Nederlandse roeiekeep die boven zichzelf uitstijgt. Wanneer kwam dat gevoel bij jezelf? Um, ja, na de, na de 500 meter toen, uh, toen, toen merkte we dat we in ieder geval goed uitliepen op... Uh,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 Dus dat was uh, ja, wel, wel fijn. Erik ja, Terpesta zegt altijd, je kijkt s morgens in de spiegel... en dan zeg je tegen jezelf, ik ga het vandaag doen. Hebben jullie dat met z'n vieren vanmorgen echt gezegd? Ja, wel, nou, niet, niet uh, vanmorgen, maar wel de dag uh, ervoor hebben we met z'n vieren bij elkaar gezeten. En toen hebben we echt uh, aan elkaar, uh, tegen elkaar gezegd van, uh, dat we dit echt kunnen. En we hadden er echt vertrouwen in. En uh, nou, dat zie je ook wel aan de race. Ontstaat er dan ook nog een soort, ja, dat is natuurlijk min of meer wel ontstaan, maar echt een kameraadschap. Jullie zijn ook maar eigenlijk een aantal maanden voor de Spelen bij elkaar gaan zitten. En gedwongen min of meer. En is er een team ontstaan? Ja, dat is het zeker. Ja, door alle, alle goede dingen en alle tegenslagen zijn we daar, ja, groeien toch wel als team. En uh, wil je daar als team ook in zo'n wedstrijd echt in investeren? Wat zijn dan die tegenslagen waar je op doelt? Want wij hebben met name in de pers denk ik wat meer de tegenslagen bij de acht gezien. Met het vertrek van een coach en ja, het gedoe met een boot. Welke dingen zijn jullie op je pad tegengekomen? Nou, we zijn bijvoorbeeld bij de, bij de tweede wereldbeker. Toen, uh, die, ging, die ging echt niet goed. En toen haalden we ook geen, uh, geen finale. Nou, dat was echt wel uh, een teleurstelling. En toen uh, ja, zijn we daarna wel verder gaan trainen. En hebben we gewoon heel hard getraind met z'n vieren. We hebben onder andere ook nog een uh, keer een aanvaring gehad. Uh, van boot moeten wisselen. En uh, ja, dat zijn toch allemaal dingen die je onzekerheid met zich meebrengt. En uh, ja, dat is uiteindelijk... Uh, ja, dat zijn toch teleurstellingen waar je dan weer te boven moet komen met z'n vieren. Het begint te regenen, laten we er een punt aan draaien. Nog wel de vraag, als je in de halve finale kan verrassen op basis van... De historie van afgelopen jaren zeg je de Engelsen zijn veruit favoriet voor het goud. Zit er een bronzen medaille in voor Nederland als jullie dit nog een keer kunnen brengen? Of zal het dan nog een tandje hoger moeten? Uh, ik denk dat het nog, uh, nog een tandje hoog zou moeten. Uh, ik denk dat brons zeker in zit. Als, als je kijkt naar de tijden, dan liggen de, de nummers 3 tot en met 6 best wel dicht bij elkaar. Dat zou bizar zijn. Ja, dat zou zeker bizar zijn. Ja, dat, uh, maar daar gaan we wel voor. Michiel Versluis is dat hij zit in de mannen 4 zonder. Nog meer roeiverhalen. De Australische roeier Joshua Booth is... ik zei niet Boos, Booth is in opspraak. Hij heeft vannacht in beschonken toestand een winkelruit kapotgeslagen. Booth was een van de roeiers van de Australische 8. die als zesde eindigde in de Olympische roeifinale. En toen het avondje stappen uit de hand liep... werd Booth opgepakt door de Engelse politie. Ik vind het prima. Volgens mij krijgen we nu een tune. Maar uh, althans, volgens het daar doe ik wat hier staat. Maar we hebben wat veranderd. We gaan uh, naar het paardensport. Ed? Ik ben er. En we kijken nog naar het vervolg van de proef van Ankie van Gunsen met hoogtepunten en misschien zou je kunnen zeggen ook weer wat mindere punten. Bijvoorbeeld de uitgestrekte stap, daar zagen we scores van de jury van 4,5 tot 7. Het kwam er niet helemaal uit en ook de changementen om de twee pas in de galop, waarbij dus na twee passen of een galop moet worden gewisseld op de diagonaal, dat varieerde van 4 tot 7. En dan zou misschien zo'n supervisory panel, want behalve die zeven juryleden zijn er ook nog drie juryleden die kijken mee en die kunnen dus eventuele scores waarvan ze zeggen nou die passen niet bij het beeld wat wij hebben, kunnen die dat nog overroelen. Maar ja, de pirouettes die bijvoorbeeld heel hoog scoren, waarbij op de achterhand moet worden gedraaid. Je maakt als het ware een, een, een cirkel op de achterhand en dan moeten die achterbenen, terwijl het geheel in een galopbeweging moet blijven, moeten die achterbenen zo klein mogelijk een draaiercirkel, cirkeltje maken, een acht en een half. En dat zijn toch hele hoge scores en ook uh, ja, de Piaf-passage, uh, wel hier en daar wat, uh, wat gespannen. En het uh, vreemde is, we hebben Chef Jansen nog niet gezien uh, aan de, de rand van de piste. En uh, misschien, uh, ja, heeft dat te maken met uh, dat hij uh, het uh, te zenuwachtig is dat, is dat niks voor chef Jansen. Of zou er misschien uh, toch iets anders zijn, maar dat hopen we zo dadelijk uit te vinden. In ieder geval, Anki uh, lijkt daar uh, het publiek uh, enthousiast te reageren. En uh, die scores, uh, want behalve de 33 verplichte figuren die erin zitten, geeft de jury ook nog vier scores voor de algemene lichtheid van de beweging. Want daar gaat het natuurlijk in de dressuur om. En ik denk dat we over zo'n uh, minuut, anderhalve minuut weten wat er uiteindelijk die eerste score voor Nederland zal zijn. De Radio 1 Sportzomerbus. De Radio 1 Sportzomerbus stond vanochtend op het vliegveld Midden Zeeland bij de Zeeuwse luchtvaartdagen. Verslaggever Mark Robin Visser is een paar kilometer verderop neergestreken bij een ander bijzonder Zeeuwse evenement Mark Robin, waar ben je? Wij zijn terechtgekomen in het prachtige Zoutelanden, Een plaatsje waar je, ja, als je er niks te zoeken hebt, toch niet zo heel gauw uh, terecht zou komen. 1500 inwoners in de winter dan. In de zomer nogal wat meer. En hier in dit mooie Zoutenlanden heb ik een luisteraar gevonden. Lijn de Wolf, een grote fan van de sportzomer. Zeker weten. Ik heb vroeger ooit nog eens een prijs gewonnen in de rode haan van de Vara van Felix Meurders. En Alfred Lagarde in die tijd. Zo lang luster ik Ik ben ook een geweldige fan van Theo komen. Ja. Ik lust er altijd in de radio. Wijlen Theo Komen en u doet hem eigenlijk hier een beetje na, want u dat, bent hier vandaag speaker. Dat ben ik al eh, in Meleskerk en doe ik dat al vanaf mijn twintigste jaar en ik moest zestig horen In Zoutenlanden zit ik er een paar jaar onder, maar van mijn vijfentwintigste jaar. Maar ik vind het altijd leuk om de emotie van eh, de wedstrijdbaan van Tringsteken over te ja. brengen op de mensen. Want? Lijn, dat moeten we even aan de luisteraars vertellen. We ja. staan hier bij het parcours van het lijnsteken. Nee, het ringsteken. Oh, pardon, het ringsteken, ja. Op ongezadelde paarden. Ongezadelde Zeeuwse knollen. En die gaan hier allemaal in grote vaart ja, voorbij. Maar nu vandaag mogen ook de warmbloeden deelnemen. Als we een demonstratie rijden verderop in het land... Ja. zit wel een houdbedrag aan, dan komen we enkel met Zeeuwse koudbloedpaarden. Maar nu vandaag, als er een wedstrijd is in Tijgendorp... doen we het met warm- en koudbloedigen. Ja, en dat moet allemaal in klederdracht. Dat zijn de voorschriften. Dat is voor vandaag, maar als wij het Zoutelaans ja. kampioenschap rijden, ja. dan hebben we het normale witste wedstrijd er nu aan. Maar laten we het even over vandaag hebben, u bent zelf ook helemaal in kleden Ja, in het Vertel eens wat af. u aan heeft. Ik heb dus om te beginnen heb ik een, een vestje aan. Zwart? Helemaal pikzwart. Een zwarte bolhoed? Een zwarte bolhoed. En daaronder een shirt? Een, ja, dat, dat is mijn boezeroen. Een boezeroen, prachtig borduur. een gouden knopen en een gouden brosse knoop. En dan hebben we hier nog. Nou, wel zien wat geld zit. En, uh, dat valt veel mee, want ik heb het laten taxeren. Oh, dat uh, is voor niks waard. Voor de verzekering amper uh, 6000 euro ah, binnen. dat taal. is toch ook helemaal niks? Nee, nee, maar ja, we zitten in een economische crisis en zelfs daar slaat dat naartoe. Zeg lijn, maar ik heb geen ja. 6000 euro op mijn borst geplakt. Men ben hier natuurlijk niet voor dan de eerlijk <laughs> Lijn, vertel eens even. Het gaat natuurlijk om dat hele kleine ringetje, nu wat wel. daar boven het parcours hangt. Nu wel, maar normaal. En de stekers die moeten dat met zo'n, uh, hoe noem je zo'n ding? Een lans? Een langs, een langs, een langs Die weegt 3,2 een... kilo, en die zit ook een beetje lood in, voor balans te vinden, ja. zodat uh, de geoefende piqueurs deze ja. langs niet laten zwabberen. En ja. meestal rijden we op de ring van 38 mm. maar omdat nou een demonstratie is, doen we het buiten om het klassement, en nu hebben we de ring van 26 mm. Want er zit er nog een tussen van 32, maar we hebben er ook nog van 20, van 14, ja. En we hebben de ultieme kampering van 10 mm. 10 mm. Net zo klein als het hoofdje van onze geliefde... <laughs> ...wijlen en Juliana... ...op het voormalige harde Nederlandse dubbeltje. Luisteraars, u kunt wel horen hoe dat hier in Zoutenlanden gaat... met Lijn aan de microfoon, want die houdt gewoon zijn mond niet. Dat, dat gaat maar door. Dat kan ik niet laten, maar die zitten een in de studio te jammer... dat in Londen zit, daar ben ja. ik ook een beetje fan van die meneer van Helderde <laughs> voor dat Nederlands elftal Jammer dat er zo weinig uh, mooie sessen op de eter ja. kon brengen, maar zo hard dat. Lijn, vertel eens even, uh, dit gaat hier de hele dag zo door... in ja. zuid ringsteken ja. ringsteek is echt een Zeeuwse de ja, sport. Bijna... Is het een sport? Okay. Uh, voor mij is het een sport. Ik, waarom is, is het ook... eigenlijk niet een Olympische sport? Omdat wij natuurlijk geen landelijke dekking hebben. We hebben, en we hebben geen landelijke dekking. En we hebben ook geen Europese dekking en geen werelddekking. Dus dat, dat wordt niks? Nee, dat maar... Dan zou Zeeland apart naar de Olympische Spelen moeten gaan. Ja. Dan houden wij onze eigen Zeeuwse Olympische Spelen... en die doen we op 16 augustus op Molenwater de strijd om het Zeeuwskampioenschap... en de koninklijke bekers. Hoofdprijs, het bronzenbeeld, vervaardigd en geschonken... door Hare majesteit de koningin. Lijn de Wolf, het was een eer en een genoeg u te ontmoeten. Ik wens de luisteraars van de Omroep Zeeland sportzomer nog heel veel succes. En ja, het niet luister... Omroep Zeeland hoor, dit is landelijk Lijn. Oh. Oh. Oh. Ben ik ben er ook nog vijf jaar mee geweest. Maar als ik nou ziek ben, dan kan je wel een keer voor me invallen. <hums> ik luister liever naar je dat ik het <hums> zelf moet presenteren. Succes Volk. en luisteraars, het gaat je goed in Nederland of waar ook ter wereld. Groeten uit Zuiderlanden, Zuidenlanden, Zeeland en terug naar Londen. Yes! Jij ja, yes! we blijven bij de paarden natuurlijk, want we zijn benieuwd hoe de punten zijn voor Salinero en Ankie van Grunsven Ed. Ja, in lijn met uh, wat toch wel de verwachting was. Niet zo hoog als uh, Carl Hester, de Engelse met Utopia. Die had 77,720. Daarop blijft Ankie met 73,480 voorlopig achter. Dat moet overigens nog altijd uh, met de hand gecontroleerd worden. Dus die score is een voorlopige. Maar het gaf al een beetje het beeld aan... dat uh, onder andere bijvoorbeeld die uitgestrekte stap met die onvoldoendes... en de changementen om de 2 pas. Maar tegenover stonden weer hele hoge scores in de pirouettes. En die tellen dubbel. Maar goed, ja. is in zijn algemeenheid dus niet volmaakt. En uh, we gaan zo meteen... Proberen nog even van haar te horen. Waarom uh, die spanning er. Uh, die, die leek er toch wel op te zitten. Waar dat door kwam. Het van de Bent. Dus over Ankie van Gruns en Salinero. Daar horen we dan uh, later deze middag. Gaan meer van. Even proberen. Oké, okay. nou dat is goed. Wat ga je proberen? Hij gaat proberen Anki even te Ankie, Ankie uh, oké, okay, prima. Salineero niet, waarschijnlijk. Nee, uh, als ze willen klagen, dan uh, zijn we... Nou ja, uh, Salineero is... Uh, <laughs> jawel hoor, er komen hele goede teksten uit. Mr. Wat, wat zit je te doen met je microfoon, Tom? Ik zat even Mr. Eddard het de paard <laughs> te denken, dus het kan wel. Horses, ze ze, of course, of yeah, course. We know it, of course. Yes. Uh, prima, dus nu hebben we drie maanden bij ja. elkaar, prima. Uh, maar we gaan het hebben over de klaagrijden natuurlijk, ja. want het is weer zo ver 0800 gisteren heel raar telefoontjes dat weer. Dat ja, was een uh, Limburgse meneer die heel erg boos was over het uh, feit dat het uh, niet goed op de televisie even met roeien gegaan was. En ja, dat was voor mij dat uh, op een gegeven moment maar dus het Maar uiteindelijk allemaal, was, zijn, uh, uh, allemaal uh, goed. goed gekomen. Dus uh, nee, dit, alle wensen nemen we mee en er wordt ook goed naar geluisterd. Ja, het had niet een door de nam, hè, 0800 1101. Prima, dank u wel. Klaagslijn. Nu bellen en dan straks tegen half zes is het op de radio. iedereen kom even Even iets dichterbij en praat... Even... Diederik Simon. Want die hebben we het volgende uur te gast. Ja. Lid van de Holland 8. Hier in het Hollandhuis gekomen. We gaan straks uitgebreid met je praten. Ja. Maar hoe is het? Goed. De dag na? Uh, ja, wel een, uh, een tikkeltje kater. Letterlijk en figuurlijk. En uh, Maar gaat prima. Ja, maar je bent nog niet opgepakt net als die Australische collega. Nee, nee. Maar het had wel een van mijn ploeggenoten kunnen zijn. Ja, als je dat, ik heel eerlijk ben. Toen je toen het bericht aankondigde, zei hij: ja, dan is het over een Ossie of het is in Nederland. Ja, dat, uh, ik, ik vreesde voor een ploegnoot van mij. Ja, ja, die, die, die, die je niet bij naam gaat noemen. Nee, nee maar die, uh, die, uh, die heeft ook wel wat een handboei omgehad. Ja, ja. Ja, okay. Maar goed. Nou, misschien komen we komen daar straks nog even achter moeilijk wie moeilijk groeien met handboei. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Buiten voor ja. moeilijk. moeilijk. Het eh, is en uh, straks uh, zo ook. rond half drie houdt ja, hockey. Ja, in Nederland, China ja. China. ja, die spelen met twee stokjes. Tot zo.